De rellen in Haren ontstonden nadat een privéfeest per ongeluk publiekelijk op Facebook was aangekondigd. Er is een team van 25 politiemensen op de zaak gezet. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft scherpe kritiek op CNN. De Amerikaanse nieuwszender heeft informatie uit het dagboek van de in Libië gedode ambassadeur gebruikt...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 En welkom bij het Tweede Uur van OVT. Straks tegen half twaalf in het spoor terug het eerste deel van een driedelige serie over het VOC-schip de Amstelveen. Dat in 1763 voor de kust van Oman gezonken is. En Jim Lamoré is hier om te praten over de geschiedenis van het dit weekend weer geopende Stedelijk Museum te Amsterdam. Maar daarvoor gaan we eerst even naar Engeland, want daar is deze week een bijzondere vondst gedaan. En dat meldde ook het 8 uur journaal afgelopen donderdag. Richard III was een vredevorst, een man die volgens Shakespeare met ijzeren hand over Engeland regeerde. Een monarch die uiteindelijk op gewelddadige wijze om het leven kwam. 500 jaar lang was het een raadsel waar die begraven lag. Een oplossing van dat mysterie ligt mogelijk hier, in deze ruïnes van een middeleeuwse kerk. Na grondige bestudering van historische documenten denken archeologen het graf gevonden te hebben. Ja, uh, aan het telefoon hebben wij David Onnekink, uh, kenner van de Engelse geschiedenis... en met name van die, van die vroegmoderne periode. Uh, David, uh, we moeten je, denk ik, feliciteren. Maar even heel kort en krachtig, uh, dat lijkt... Dat, of dat overstoffelijk overschot, laat ik eerbiedig blijven, ja. die botjes. We moeten eerbiedig blijven, we hebben tenslotte over een koning. Die, uh, die is terecht, weten we zeker dat die het is... Ja, goedemorgen Jos. Uh, weten we zeker dat hij het is? Uh, nee. De, de, de onderzoekers die zeggen ook niet uh, dat ze met zekerheid het uh, overschot gevonden hebben. Ze zeggen alleen maar dat ze een stap verder zijn. Um, dus een felicitatie is uh, zeker nog niet uh, op zijn plek. Maar ik moet wel zeggen dat... Uh, ja, in Engeland heb je een Richard de Derde uh, vereniging... en deze mensen zijn heel erg opgewonden. Dus het, het lijkt er wel op. Ja, ik geloof dat zelfs een van die mensen uit die Richard de Derde vereniging... zei dat hij zich shell-shocked voelde. Klopt, ja. <laughs> dat heb ik ook uh, gezien. Ja. ja, nee, dat is... Uh, ja, het is wel mooi dat mensen zich uh, ontzettend druk kunnen maken ja, over iets wat zo lang geleden is. Heerlijk ja. land wat dat betreft. Kunnen wij iets ja. van leren in zekere zin. Maar heel even nog uh, bij dat stoffelijk overschot. En dan gaan we verder even nog even praten over die reputatie van die uh, ja. Lodewijk. Ja. Of Lodewijk, ja. moet je Sorry, Richard ja. de derde. Um, je zou toch zeggen, lijkt het lijkt een beetje op wat we weten hoe die eruit gezien heeft. Is, de, is daar iets van, van terug te zien aan bijvoorbeeld uh, mismakingen of weet ik veel wat? Ja, er zijn een aantal redenen waarom ze het denken. Kijk, de belangrijkste reden is natuurlijk dat, dat we met enige zekerheid wel weten um, waar het lichaam van Richard III uh, beland moet zijn. Hij is uh, uh, gesneuveld in, in, uh, in een veldslag, uh, de laatste slag van de Roosoorlogen, 1485, 500 jaar geleden. Um, en we weten dat hij waarschijnlijk om het leven is gekomen door een slag met een, met een strijdbel. Uh, hij zou waarschijnlijk een hoofdwond hebben, dus dat is een van de redenen. Uh, waarom men denkt dat dit het lijkt zou kunnen zijn. Omdat het skelet wat men gevonden heeft... inderdaad ook sporen van een uh, van hoofdwond vertoont En het schijnt ook dat hij een pijl in zijn rug had. Dus ja, dat, dat lijkt er ook op dat hij in ieder geval... in een gevecht om het leven is gekomen. En een belangrijke reden is ook, we weten dat niet precies, maar hij, was, hij had waarschijnlijk scoliose. Dat is een soort vervorming van, uh, van de wervelkolom. Um, en volgens um, ja, de historische bronnen zou zijn rechterschouder of zijn linkerschouder iets hoger zijn geweest. Je, he, door dus. die vervorming. En dat skelet toont eigenlijk ook uh, sporen van, van een dergelijke vervorming. Dus zeggen... als hij echt op die locatie gevonden is. Ja, dat, dat, dat lijkt het dus wel op dat hij dat uh, ja. best wel eens zou kunnen zijn. Appeltje ja. eitje zou je zeggen. Broer, als, als al deze kenmerken te vinden zijn, is het helder. Ja, goed. Nou ja, de onderzoekers zijn heel erg voorzichtig. Ik denk dat ze daar wel heel erg veel vertrouwen in hebben. Wat ze wel gezegd hebben is dat ze nog DNA-onderzoek gaan doen. Ze hebben dus via genealogisch onderzoek hebben ze nog een hele verre nazaten gevonden. Een, een, een nicht uit de 18e generatie. En op basis daarvan kunnen ze denk ik dat toch wel met heel veel zekerheid stellen. Onderzoeken onderzoekers zijn voorzichtig, maar... Ja, ook met de locatie en uh, ja, circumstantial evidence uh, wordt het nog uh, genoemd. Uh, lijkt het er inderdaad wel op. Ja, maar, maar David, de meeste koningen uh, hebben een praalgraf en dat is duidelijk waar ze liggen. Uh, dat, dat, dat deze koning dat ze dat zo lang niet geweten hebben. Uh, had dat met dat imago van hem te maken? Dat heeft mee te, te maken, maar het is natuurlijk inderdaad een imago wat ook gemaakt is door zijn dus een opvolgers. Hè. De Rose oorlog uh, was echt een periode waarin volstrekt onduidelijk was wie er nou eigenlijk koning was, wie daar recht op had. Uh, Richard III en zijn, zijn eigenlijk dynastie is op een, ja, toch een gewelddadige manier aan de macht gekomen. Uh, dus degene die na hem aan de macht kwamen, dat is Henrik de VII, hè, de vader van Hendrik ja, VIII. Die gafde de... hem geen prauw gaf. Dat begrijp ik. Die hebben nog maar... geen praat. Ja. Ze hebben trouwens wel iets. Hè, en dat is even een klein monumentje laten bouwen. Dus helemaal vreselijk was het niet. Maar men had er belang bij dat men wist van nou Richard de is echt dood. Het is niet zo dat hij zoek is en dan weer ergens kan opduiken. Uh, we moeten hem ook niet op een centrale plek of in York waar hij heel erg populair is begraven. Uh, maar het moet wel duidelijk worden dat het een slechte koning was. En dat imago is dus eigenlijk, vooral in de, ja, de decennia, de eeuw daarna, is dus heel slecht geweest. Hè. Als je Shakespeare erop naleest, uh, die, die tekent hem echt af als een, als een vreselijke boosdoener en een, oh. en, een, en een slechterik. Is Shakespeare daarvoor uh, uh, vorstelijk beloond of hoe moeten we dit uh, lezen? Um, ik weet niet of er een voorstel voor beloond is... maar het, het past natuurlijk wel helemaal in um, ja, de propaganda... die de Tudors uh, hebben opgezet. Ik, ik heb dat nog... Uh, ik mag, misschien mag ik één regeltje uit voorlezen. Het is toch wel heel interessant, omdat hij, hij is misvormd. Shakespeare zegt dat ook. I'm deformed, unfinished, schrijft uh, Shakespeare. En hij verbindt er eigenlijk aan iemand die er slecht uitziet... zal waarschijnlijk ook wel een slecht karakter hebben. Uh, en Shakespeare laat hem dan ook zeggen in het toneelstuk... Uh, Richard III, I'm determined to prove a villain. En Dat is vrij, vrij stevig. Er zit heel weinig... Uh, nuance in. En je vraagt je af waarom die propaganda nog zo heel sterk was, hè? dat ze echt moesten duidelijk laten zien, dit was echt een vreselijk slechte vorst. En ja, dat is eigenlijk een beetje verdacht, zou ik ja. zeggen. En, en, en, en als je nu met een grote stap voorwaarts maakt en we kijken naar het jaar 2012 en de afgelopen tijd, gaan we nu een rehabilitatie beleven? Dat is een hele grote stap voorwaarts. Maar ik denk dat de, de vereniging, hè, de Richard III de vereniging, die dat in gang gezet heeft, dat wel voor ogen heeft uh, natuurlijk. Um, zij willen natuurlijk, ja, of natuurlijk, zij willen dat Richard III de weer uh, zijn goede reputatie krijgt. Die die ook in de eeuwen daarna wel een klein beetje gehad heeft onder bepaalde mensen. Um, maar of dat lukt, ja, dat, dat, kun, dat kunnen wij als historici natuurlijk niet, uh, niet zeggen. Uh, misschien een laatste puntje nog. Ik heb zelf ooit in York gewoond en daar is een erg leuk museum, misschien ook voor de luisteraars. Uh, dat is het Richard III Museum, ik geloof uh, www.richard3museum. Uh, uh, en daar wordt op het moment dat je de website binnenkomt... wordt aan de, uh, de kijker, de bezoeker, wordt gevraagd van wat vind jij? Is dit een hele slechte vorst of is het een hele populaire vorst? Bekijk het bewijs uh, en beslis zelf. En misschien is dat uh, wat ik in ieder geval vanmorgen zou willen meegeven. Hè? Beslis zelf. Goed, David, ik ook bedankt. We zullen zien of yes. uh, deze website uh, op kan tegen Shakespeare. Prima, oké. Okay. Ja. Goedemorgen, Jas. <kwijnt> Het Stedelijk Museum heeft na bijna negen jaar gesloten geweest... te zijn haar deuren weer geopend. Eindelijk is de renovatie na een veel te lange Leidensweg afgerond. Het Stedelijk. Het is altijd een museum geweest... wat internationaal hoog in aanzien stond. En ook nogal staat, denk ik. Uh, Werk van internationale kunstenaars, bijvoorbeeld uit New York... waar het middelpunt van de naoorlogse moderne kunst lag... maar ook veel Nederlandse vernieuwers kregen er de gelegenheid zich te presenteren. Zoals Cobra, van onder meer Karel Appel en Corneille. Over de geschiedenis van dit bijzondere museum... gaan we nu praten met journalist en kunsthistoricus Jim Lamoree. Hij schreef het boek Stedelijk Museum Amsterdam... Het hart van de tijd over de naoorlogse geschiedenis. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, het boek gaat over de naoorlogsgeschiedenis... Ja. maar wij willen toch even de hele, de hele geschiedenis <laughs> ja. doen. Uh, het begint iets eerder, 1874. Ja. Uh, waarom moest er een stedelijk museum komen? Destijdens? Wins initiatief was dat? Nou, dat was, dat ja. was echt het initiatief van de gegoede Amsterdamse burgerij. Zoals uh, ja, wel meerdere musea in Nederland... Uh, uh, door de gegoede burgerij zijn gesticht. Alleen al de namen zeggen dat. Het is Van Abbe Museum in, uh, mm -hmm. in Eindhoven. Boymans van Beuning in Rotterdam. Krullenmullen Museum in Otterlo. Dus dat, dat, maar goed, die... Amsterdam had een rijks en daar kwam een stedelijk naast. Uh, ja. ja, maar en dat rijks is eigenlijk ook met, met steun van de gegoede burgerij uh, uh, opgericht. Laten mm -hmm. we dat niet vergeten. Mm -hmm. Ik denk, en ook het concertgebouw trouwens. Mm. Maar goed. Uh, maar wat was de gedachte, want we, we hadden net een gesprek over uh, Diepenbrock, yeah. Componist, 19e yeah. Ja, ja. 24e Componist. En die klagen altijd dat in Nederland de moderniteit niet begrepen werd. Was het dan nou zo dat. dat uh, de initiatiefnemers dachten, ja, we moeten die moderne kunst... we moeten de Nederlanders ook een beetje op gaan voeden. Nou, ja, dat zat er wel achter. Want in, in Van eigen een van die families, die richtte in, in 1874... de vereniging tot het vormen van ene openbare verzameling... van hedendaagse kunst op. Hm. En dat zegt het eigenlijk al, dat ze ja, uh, probeerden... de moderniteit toe te laten. Uh, het werd ook wel de vereniging met de lange naam genoemd. Of ook wel de vereniging met de lange naam en het korte inzicht. Want zo modern waren ze namelijk ook weer niet. Want toen ze in 1905 de mogelijkheid kregen om een prachtig landschap... het gezicht op machtige van Vincent van Gogh te kopen... voor 600 gulden, wat toch geen gering bedrag was. Mm -hmm. Maar dat konden de heren zich best veroorloven. Toen hebben ze dat afgeslagen, omdat dat toch iets te modern vonden. Van Gogh werd toen nog gezien als een, als een mislukt genie... Uh, dus vandaar dat ze echt vooruitstrevend waren ja. ze natuurlijk niet, uh, deze uh, dames en heren. Ko ko komt, komt, <laughs> ja. komt dat iets later wel, als je de stijl krijgt in Mondriaan? Ja, en, ja dat uh, komt niet door de vereniging. Ja. Ik bedoel, de gegoede bur ge burgerij had toch ook een smaak die daarbij hoorde. Want ze kochten keurige, een uh, ja, beetje saaie, romantische landschapjes. Dus niet het landschap van Van Gogh, die alles eigenlijk in vuur en vlam zette. Mm -hmm. Maar het beetje, ja, wat. Nou ja, alles in het betamelijke, zeg maar. En dat wilden ze ook hangen in het museum? En ging, ja, en dat ging. En dat hing er natuurlijk ook. Dat hing er ook. Maar, maar, maar dan krijg je de conservator Baart, Cornelis Baart. Mm -hmm. Uh, vanaf 1905, die organiseert dus die tentoonstelling van, van Vincent van Gogh. Nou ja, hij werd op het matje geroepen door de burgemeester... want hoe had hij het in zijn hoofd gehaald... om deze nieuwlichter in het museum naar binnen te halen? En later, maar daar tokt hij zich eigenlijk weinig van aan... want hij gaat gewoon door, hij haalt ook bijvoorbeeld... Uh, uh, van Dongen in het, uh, in het museum. Hij organiseert tentoonstellingen van Van Rees, van Piet Mondriaan uh, en van Sluiters. Uh, ja, dus, uh, hij, dus, dus die conservator, die ja, heeft het gevoel voor de, voor de tijd en voor de vernieuwing wel? Eigenlijk wel. Baart was, ja. was, hij zei ook: ja, je moet van het museum geen crematorium maken. Hè? Maar het moet, zich, het moet juist aansluiting vinden bij uh, de actualiteit van de kunst. Hij was, hij was de eerste daarin. En uh, nou, dat heeft hij uh, met, met heel veel uh, tegenstand redelijk voor elkaar gekregen. Ja. Ja. Dus ja. deze man moet eindelijk gewoon een standbeeld ja. Ja. Ja. Ja. Nou Ja, Cornelis Baart. Het standbeeld van Cornelis, ja. dat, dat, dat zou een goede zijn. Maar ja. hij, hij heeft een soort trend gezet die... Ja. Uh, die, die de directeuren zeg maar, van, van, vanaf de Tweede Wereldoorlog waar, jij, waar, waar jouw ja. boek over gaat... Ja. en de keuzes die zij ja. gemaakt hebben, die dat, die dat hebben voortgezet. Ja. Met, ja. Het, met een persoonlijke keuze. En... Ja, en aansluiting vinden bij de actualiteit. En niet alleen de actualiteit van de kunst... maar omdat nou ja, de actualiteit natuurlijk ook een, vaak een maatschappelijke component had. En dat heeft hij heel goed gedaan. door In, in 1926 bijvoorbeeld ook toen... Uh, toen uh, uh, de historische collectie uit het stedelijk ging uh, naar het Amsterdamse historisch. Uh, in de Waag. toen heeft hij bijvoorbeeld de, de afdeling Kunstnijverheid opgericht en daarmee. Is, ja, het stedelijk heeft daardoor nu een van de belangrijkste collecties... kunstnijverheid in Europa. Uh -huh. Dat is nogal wat. Maar inderdaad, hij heeft de trend gezet... die, die vooral door Willem Sandberg na de oorlog ja. is opgepakt. Dat was de eerste directeur na de oorlog. Dat was de eerste directeur na de oorlog. Een man van groot gezag. Het was een, een, een held uit het verzet. He, hij was betrokken bij de, bij de roemrucht uh, aanslag... op het bevolkingsregister in Amsterdam... Een van de weinige overlevenden, overigens, de, van, van die aanslag, omdat hij werd verraden. En um, ja, het was een soeverein denker. Hij, hij dacht zonder diploma eigenlijk. Ja, maar was precies. Een... Want, want, want, want, want wat hij doet, hè, dat vindt die goede burgerij niet altijd even goed. Nee. Uh, het, het voorbeeld wat in jouw boek ook even kort genoemd wordt, de experimentele groep een soort voorloper van Cobra, ja. Ja. die laat hij daar een tentoonstelling organiseren en een, met een openingsavond erbij, waar, waar zelfs gevochten wordt, heb ik begrepen. Ja, dat was uh, handgemeen. Ja, ja, ja, dat is een, <laughs> beetje, het is een beetje... Ja, praat handgemeen. het maar weer het Frans, uh, ja, een of andere lezing. Dat was uh, zeg maar de filosoof van de Cobra. En um, ja, men kreeg de indruk dat het een soort communistisch manifest was. Maar dat hadden, ze, dat hadden de Hollanders niet zo goed begrepen, eerlijk gezegd. Dus toen liep het uit de hand. Overigens, Sandberg vond dat fantastisch dat het uit de hand liep. Want hij was dol op publiciteit. Het gaf niet, wel, het gaf niet of het nou negatief of positief was. Hij vond dat uh, alleen maar pleiten. We, we hebben vast ook nog wel even tijd om naar een fragment te gaan luisteren. Want je hebt het steeds over dat die kunst moet aansluiten... bij wat er in de maatschappij leeft. Hè? Dat, ja. dat dat een soort uh, fundament... Van dat museum. En laten we nog eens even luisteren naar 1971. Naar, uh... Nou ja, laten we eerst maar luisteren. Okay. De grote tentoonstelling Kunstenaars voor Vietnam in het Stedelijk Museum van Amsterdam werd zaterdag geopend door wethouder Han Lammers. Ik wou wel uw aandacht nog eens even vragen voor uh, dit feit. Hoe lang, en deze vraag, als u die eens bij u overweegt, hoe lang het uh, geduurd heeft voordat het algemene inzicht uh, doorbrak dat de oorlog in Vietnam een, een oorlog was... die uh, over de hele linie genomen... onrechtvaardig en onrechtmatig moest worden Wij kunnen en moeten geld inbrengen. Veel geld. En daarom roep ik ook iedereen op uit het hele land... om op maandag 17 mei naar Amsterdam, naar het Stedelijk Museum te komen... en in het Stedelijk Museum mee te doen aan de veiling voor het medisch comité Vietnam. In de tussentijd kan men hier komen kijken. En laten we dan gezamenlijk laten zien aan wiens kant wij staan. Hiermee verklaar ik deze kijkdag voor geopend. Goed zo, hiermee verklaar ik et cetera. Uh, Han Lammers, ja. 1971. Nieuw links, ja. Nieuw links. Uh, open een kunsttentoonstelling. Uh, mm -hmm. By the way, wordt heel Vietnam de ellende ja, ja. meegenomen. Ja, heerlijk. Wat was tijd. dit nou niet gewoon een dieptepunt ook? Want wat, uh, leidde dat tot betere kunst in dat museum? In, in het stedelijk? Of hoe moeten nou, we dit nou zien? Ging... In die tijd was uh, Edie de wilde directeur... en dat was, ja... Uh, ik bedoel, die had daar wat minder, uh, ja, die had er wat minder affiniteit mee. Dit is natuurlijk wel heel erg één op één, hè, maatschappij en kunst. Maar het, het zegt wel iets over het stedelijk, namelijk dat het het rumoer van de straat toeliet... En uh, dat is natuurlijk toch wel fascinerend. Ja. Kijk, de meeste musea zijn toch, uh, de, zeker in die tijd, waren bezig heel deftig in slaap te sukkelen. En dat kan je van het stedelijk natuurlijk niet zeggen. Ja. Maar, maar is het niet ook zo dat, dat het stedelijk ook het omgekeerde deed? Namelijk, uh, rumoer veroorzaakte op de straat. Namelijk dat de, de, de, de gewone kunstliefhebber helemaal niet begreep waarmee ze bezig waren. Want dat had Sandberg al met Cobra ondervonden dat de mensen het geklieder van appel eigenlijk maar niks vonden. En ja. eh, dat heeft later Wim Beren bijvoorbeeld. Met, met, uh, dat was dat, dat varkentje van Koons? De big van Beren, ja. ja, ja, ja. De big van Beren dat ja. het genoemd. Dat, ja, dat is ook zo'n schitterend voorbeeld. Ja. Want dat is, ja, dat is een varkentje. Het wordt ons als een heel fris gewassen varkentje. Dat werd belastinggeld aan betaald werd, ja, 200, mensen het over. Duizend Ja, Duizend gulden, jongens. Wat een geld, hè. Ja. Het kost nu 4 miljoen trouwens. Maar goed, als je hem wil kopen, maar oké. Okay. Ja. ja. ja. Tijden veranderen, maar... Ja. Uh, uh, ja, ja, ja, maar dat het museum is... niet kennelijk, he, ja. qua manier van denken. Nou, dat is wel eens gebeurd, maar uh, zeker onder Wim Beren nog... Uh, uh, ja, probeert hij dus de aansluiting te vinden met de actualiteit in de kunst. En dat doet hij onder andere met, die, met, met dat varkentje van... Jeff Koons uh, te kopen. Als je naar kijkt, denk je, wat is dit? Is dit kunst of kitsch? Want het is een mierzoet beeldje... Wat, uh, met, met, uh, ja, met, met, met uh, rare, hele uh, zachte kleurtjes. Alsof het, alsof het een standbeeldje is. Alsof het een klein beeldje is op het dressoir van Tante Annie. Als het niet zo groot zou zijn. Maar ja, het is natuurlijk precies... Daar gaat het om. Hij... Het heet ook Ushering in Banality, dus eh, dat, dat biggetje leidt ons voor naar de banaliteit. En ik, ja, ik denk dat het nogal een profetisch beeld is geworden, want we zitten nu midden in die banaliteit. Ik bedoel, de pretcultuur is dus overal, ja. de pornificatie van de samenleving, de graaikultuur, nou noem maar allemaal maar, uh, gooi er een aantal begrippen Tegenaan, dat, dat verbeeld dat stelt dat beeld wel ja. aan de orde. En daarmee timmerde het Stedelijk Museum echt aan de weg. Ja. Uh, heel uh, kort, tot slot, Jim. Ja. Uh, ze zijn nu negen jaar weg geweest bijna. Ja, ja. Uh, denk je dat ze hun plaats in de museumwereld direct weer innemen? Dat zal heel moeilijk zijn, maar ik denk wel eens wie, wie, he, wie versloeg Goliath. Ja. Dus jij denkt dat het wel goed komt? Met ik het denk dat het, dat, het, dat het zou kunnen. Oké. Okay. Nou, hartelijk bedankt voor je komst. Het boek heet uh, Het Stedelijk Museum Amsterdam: Het Hart van de Tijd. En het is uitgegeven bij Bas Lubberhuizen. En uh, wij gaan nu weer even naar Limburg, naar Gio Lippens, uh, om te horen hoe het staat bij het WK op de Weg voor Mannen. We zijn eigenlijk nog maar net bezig met dat WK. 240 kilometer nog te rijden tot aan de finish in Valkenburg. Maar er is toch al het een en ander gebeurd. We hebben een demarrage gezien van de Nederlander. De eerste Nederlander die de koers moest openen voor de Nederlandse ploeg. Altijd goed als je een mannetje van voren hebt. Dat betekent namelijk dat je als ploeg daar niet meer vol achter hoeft te rijden. Bert-Jan Lindeman was de man die de opdracht had meegekregen om weg te rijden. En vlak voor de Maasberg in Elslo sprong hij weg. Kreeg Jeremy Roy met zich mee. Maar die twee zijn inmiddels alweer teruggepakt. En het allerbelangrijkste dat gebeurde achteraan in het peloton. Een valpartij van een voormalig meervoudig wereldkampioen Oscar Freire. De Spanjaard die vroeger nog bij Rabobank reed. Die uh, kwam ten val en greep meteen aan zijn ribben. Dat is niet zo gek want Freire kwam in de afgelopen Tour de France. hard en val brak daar drie ribben liep een geperforeerde long op. Ik kan me voorstellen dat hij meteen aan die valpartij terugdacht. Maar het schijnt allemaal mee te vallen. Want Frère heeft inmiddels weer aansluiting gekregen bij het peloton. Het is wel onrustig. Het is een beetje gevaarlijk in de aanloop hier naar het plaatselijke parcours. Een dikke 100 kilometer moeten de renners afleggen... voordat ze hier op die lokale rondes van 16 kilometer mogen gaan rijden. Daar zijn ze dus nog lang niet. Het zal dus nog lang onrustig blijven. Oké, okay, Gio Lippens, bedankt. En dan nu in het spoor terug het eerste deel van een driedelige serie... over een VOC-schip dat in 1763 zonk voor de kust van Oman. Programmamaker Gilles Frenke sprak met Klaas Doornbos... die over deze geschiedenis een boek schreef. En hij reisde naar Oman om er ter plekke te kijken. Luistert u naar Een VOC-schip in de woestijn, deel 1... over de laatste reis van de Amstelveen. In de 17e en 18e eeuw had de VOC de Verenigde Oost-Indische Compagnie... op allerlei plaatsen in Azië handelscentra opgericht. Zo ook op het eiland Kareek in de Persische Golf. Het hoofd van de VOC in Kareek, de heer Boesman... schreef op 3 oktober 1763 een brief. Aan zijn hoogedelheid en hoogedelen, grootachtbare en wijdgebiedende heren... Petrus Albertus van den Parra, gouverneur-generaal... benevens de weledele heren raden van Nederlands-India... Gezant Boesman legde verantwoording af aan zijn meerderen bij de VOC... die resideerden in Batavia in Nederlands-Indië. De eerbiedige tekenaar vindt zich plicht uw hoogedelheid... tot zijn sensibel leedwezen te berichten dat het schip Amstelveen gestand is. In deze brief schrijft de gezant over de stranding en het vergaan... van het VOC-schip de Amstelveen voor de kust van Oman. Van de 150 op beschijnen geweest zijn de Europeanen... zijn 75 ongelukkig verdronken en 30 op een hout aan land gedreven. 30 schipbreukelingen spoelden aan land. Deze groep begon aan een overlevingstocht door de woestijn van Oman... die weken of maanden zou duren. De resterende manschappen zullen vermoord zijn... of door gebrek hebben moeten sterven. Een deel van de mannen overleefde deze barre tocht niet... De zeeuw Cornelis Eycks redde het wel. Hij deed verslag van de schipbreuk bij de VOC en schreef er een roerend verhaal over. Professor Klaas Doornbos, u bent gestuurd op een bijzonder boek. Na mijn uh, pensionering heb ik mij toegelegd op de kunstgeschiedenis van Nederland. En zo kom je in contact met mensen in het veilingwezen en in de kunsthandel en dergelijke. En een van mijn vrienden in de kunsthandel, die um, schoot mij een gegeven mogelijk is, aan. Hij zegt, Klaas, je hebt vaak gezeild en heel veel gezeild. Ik heb tien jaar geleden in Frankrijk een boek ontdekt en ik kan er niet goed uitkomen. Zou jij eens naar dat boek willen kijken? Ik zei, wat is dat dan voor een boek? Hij zei, ja, dat is een boek over een schipsongeval, maar als ik de coördinaten uitzetten in mijn atlas... dan kom ik uit in de woestijn van Pakistan... en daar kunnen ze toch niet vergaan zijn. Klinkt als een spannend jongetje. Dat was voor mij ook wel spannend... maar voor mij was veel spannender uit te vinden... Uh, waar dat schip nou eigenlijk gestrand zou kunnen zijn... en wat de achtergrond van die stranding was. Zondag, de 7e augustus, hadden wij de wind zuid. Met een zware, hoogaanlopende branding... benevens ijzige lucht... Om zes uur sloeg de campagne, dat is het hoogste dek... en vervolgens het halfdek weg. Al daar acht mannen op zaten, waarvan er vier overboord sloegen. Ook sloeg, door de branding, de schuit van onderen aan stukken. Dat is het boek. Ja, waar Cornelis Eijks beschrijft uh, wat hem is overkomen. De dag van het ongeluk, de avond dat het gebeurde... en de twee dagen dat zij uh, daar op hun... Stuurboord scheef voor een kust lagen. En moesten concluderen dat dat schip niet meer te redden was. Het sloeg in stukken. En zij zijn uh, op de boekspriet aan wal gekomen. 75 mensen zijn er verdronken. En 30 zijn er levend op het strand terechtgekomen. Te Toen kwam er nog een zware golf. die het deel van het voorschip helemaal van malkanderen sloeg. En wij dreven tussen de stukken hout en het water. om ons met gods hulp en bestiering van de branding op de wal te laten slaan. Wij werden van het ene stuk vrakhout op het andere geslagen. En zo heb ik zes verschillende stukken hout gehad... eer ik de wal bereikte. In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam... is er een permanente tentoonstelling gewijd aan de VOC. Er worden oude scheepskaarten geëxposeerd... ook met de kustlijn van Oman... In vitrines liggen allerlei voorwerpen die zich aan boord van schepen bevonden. Zoals navigatieapparatuur en persoonlijke bezittingen van bemanningsleden. Veel van die voorwerpen zijn afkomstig van de zeebodem... waar ze eeuwen gelegen hebben totdat duikers ze naar boven haalden. Rembold Daalder, u bent conservator hier van het museum. en We staan hier bij een schaalmodel van een, een galjoen of een schip. Wat is het eigenlijk precies? Het is een Oost-Indiëvaarder, een retourschip. Dus dat waren de grootste Oost-Indiëvaarders die ze voeren uh, naar Azië en terug. En dan beladen met uh, Aziatische waren. Je had ook schepen die wat kleiner waren en in Azië bleven. Of oud waren, dan waren het geen retourschepen. En dit is van het type dat een makkelijk een aantal keren in zijn bestaan... Uh, van een Nederlandse haven naar, uh, naar Maatavia kon varen. Van welk jaar is het ongeveer? Die dateert ook uh, van omstreeks 1725... We, we hebben in het Scheepvaartmuseum de gewoonte om in principe alleen modellen te verzamelen... die ook stammen uit de tijd dat het schip heeft gevaren. Maar dit is een goed voorbeeld van een grotere toerschip met allerlei elementen die typisch zijn voor een oost indiëvaarder Je... Het lijkt heel erg op een oorlogsschip trouwens, want het heeft ook heel veel, uh, veel geschud aan boord. Maar waar je het aan kunt herkennen is het feit dat er een, op uh, het achterdek een soort van extra dak overheen. Een soort van, uh, dak een soort van, van, van zonnedak is uh, gemaakt, wat natuurlijk wel nuttig is als je in de tropen bent. En vooral omdat dat de plek is waar de officieren en de passagiers verbleven. En die mogen niet in de felle zon. En onder de waterlijn is het, is het schip voorzien van een, van een zogenaamde dubbeling. Een dubbele scheepshuid. En dat is typisch voor de tropen. Want in de tropen kon zo'n schip anders helemaal worden opgevreten door de paalworm. Het verhaal dat IJks schreef over zijn lotgevallen... werd gepubliceerd in 1766. Dus drie jaar na de schipbreuk. Bij een uitgeverij in Middelburg. Eijks verhaal van 53 pagina's is deel van een boek of magazine met meerdere wetenswaardige artikelen. Dat verklaart waarom ICK's spectaculaire verhaal... de afgelopen 250 jaar is vergeten. Het zat verborgen tussen artikelen die veel minder boeien. Nou, het begint, zoals ik hier lees... met een beschrijving van hoe ze weg zijn gegaan met het schip... vanuit Baden. Zeeland en daarna naar Batavia. Ja. Dat gebeurde al in 1761... Hij beschrijft, Cornelis Eijks, dat hij derde waak was. Wat is dat? Dat is derde stuurman. Je kon bij de VOC dus opklimmen. Je, je begon als, als jong matroos en werd je, daarna werd je vol matroos. En degene die, uh, die doorstudeerden en ook examens aflegden... als ze weer eens in Nederland uh, in Holland waren... die uh, konden uh, opklimmen in, tot officier. En de laatste rang van de officieren was een derde waak, dat was de... De matroos die derde stuurman was geworden. Ja. En hij kon goed schrijven. Ja. Ik had mij voorgenomen... ter verheerlijking van de goedheid van de heer over mij... de volgende bijzondere gevallen... in een gedrukt artikel aan de wereld mede te delen. Misschien zal er enig nut voor anderen... die in soortgelijke bedroefde omstandigheden geraken... ingevonden worden. David, tussen... Het jaar 1600 en het jaar 1800, in die twee eeuwen, toen was de VOC actief. Hoeveel schepen zijn er ongeveer gebouwd van die grote jongens? Ja, nou, Er zijn niet alleen grote schepen gebouwd, hè, maar als je alle schepen die de VOC gebouwd heeft dus, uh, in de tijd van haar bestaan, zijn dat ongeveer 1450 schepen geweest. En het zijn dus de spiegelretourschepen, maar ook de kleinere fluit, uh, kleinere jachten, dus allerlei soorten schepen. En met name in de 18e eeuw werden er steeds kleinere schepen gebouwd. En uh, nu kijken we dus naar dit schaalmodel. Ja. Yeah. En dat is wel anderhalve meter lang. Maar in werkelijkheid, hoe lang waren die schepen toen? Nou, als je het hebt over de spiegelretourschepen, dat waren de grootste schepen van de, die de VOC had. Die konden zeker wel 50 meter lang zijn en zo'n 13 meter breed. Dus dat zijn natuurlijk gigantische schepen. En uh, dat was ook wel nodig omdat ze met name naar, naar de, Den Oost gingen om specerijen op te halen, et cetera. Dus er was veel lading voor nodig, zeker ook om het rendabel te maken. He, ga je met een klein scheepje naar Batavia toe, dan kun je weinig mee terugnemen. Dus het waren gigantische schepen die dus in staat waren om heel veel lading mee te nemen. Die lading werd uh, hier in Nederland met grove winsten verkocht, kun je wel zeggen. Hij gaat met een schip, Nieuw kerk naar Batavia. En maakt van daaruit één of twee reizen naar India. Komt weer terug in Batavia en wordt dan geplaatst op het schip, namelijk de Amstelveen. Hij wordt dus overgeplaatst van het ene schip op het andere. En die Amstelveen was gekozen voor een vrachtreis van uh, Batavia naar de Perzische Golf. De vestigingen van de VOC lagen aan de noordkant van de een golf. Uh, daar was een, een klein eilandje, een paar kilometer uh, lang en breed. Uh, nu is het een, een belangrijke uh, olie-terminal voor de uitvoer van Iraanse olie. Maar toen was het een, um, een plek waar de VOC een kleine vestiging had gebouwd, uh, ook ommuurd en waar dus de goederen van, um, vanuit Batavia aangevoerd... Uh, werden verkocht aan Perzische en uh, Arabische kooplieden... die daar met hun eigen schepen naartoe gingen... en daar dus ja, handelstransacties uh, uitvoerden. En, um, en ook... Werd voor het geld dat daarmee verdiend werd, in Perzië weer nieuwe spullen gekocht. Die weer elders uh, meer waard waren en dus verkocht konden worden. Uit Perzië haalde men veel zilver, uh, veel zilveren munten en dergelijke. Uh, die waren elders weer gewoon meer waard. Door die handel, door die Aziatische handel van de VOC. Uh, verdiende de VOC zoveel dat zij dus schepen met een rijke lading naar Nederland konden sturen. Want die ladingen moesten natuurlijk ook betaald worden. En dat geld werd verdiend in Azië. Meneer Diederik Kortlang van het Nationaal Archief. In wat voor dik boek blaadt u nou? Dit is een groot boek, of eigenlijk... van de boekhouder-generaal in Batavia... En daar werden alle zendingen, scheepszendingen bijgehouden die naar Nederland gingen of naar, het, naar andere comptoiren van de VOC. Dus is uit uh, Batavia of Jakarta eigenlijk overgebracht al naar Nederland in het eind van de 19e eeuw. Dit archief. Hier kunnen ze ladingen nakijken van schepen wat erin heeft gezeten. En uh, mag ik de eerste pagina zien? De eerste pagina. Nou, dit is een opgave, maar van alle comptoiren. Hè. Zie je hier dus, ongeveer 30. Contouren, dat zijn bestemmingen? Dat zijn kantoren. Dat zijn de vestigingen van de, waar de VOC zit. Waar in ieder geval een koopman zit. Er zijn kleintjes en grote. En die worden hier allemaal op de eerste pagina opgezond. Begin met Batavia, het hoofdcontouren. En daarachter zie je de hele lijst aan Nederlands en India's geld. Dus de omzet, laten we maar zo zeggen, van die vestigingen in dat boekjaar. En uh, je ziet als ik bij Batavia als eerste staan. En die heeft natuurlijk ook wel de grootste omzet... 12 miljoen. miljoen ja, 12 miljoen 78.109 gulden. Alleen uh, Batavia. En dus hier onderaan, daar zie je de, de, de, de totale omzet van de, dat jaar: 45, 45 miljoen. En dan zie je op nummer 2 uh, komt Ceylon. Ceylon was, de, was natuurlijk een, een heel belangrijke, heel grote vestiging. Waar de, de VOC natuurlijk ook land hier was. En dan krijgen we de Indiase: Kormandel, Malabar, Bengale, Surat. En dan krijgen we Kareek, waar we straks over verder gaan uh, uh, kijken. De bestemming waar de Amstelveen naartoe zou ja. gaan. Padang, in Sumatra, Bantam, bij Jakarta, Palembang, Jambi. Ook Sumatra, Malakka, Siam, het avond, Japan, Ambon. Dan een aparte reis naar Mokka, daar werd uh, meestal koffie nog gehaald. Daar dus zat geen vestiging meer, maar daar ging men naartoe. De reis naar Cochim, China, wat we nou Vietnam zouden noemen... Hij is naar Arakan en Pegu. Daar haalde men vaak slaven vandaan. Dat is een beetje een onderbelicht thema van de VOC. Waar ligt dat dan? Arakan ligt ook uh, volgens mij uh, bij India. Tussen, tussen uh, Burma, bij Birma en, en India in. Dus ze haalden niet alleen maar slaven uit Afrika... maar ook uit dat deel van ja, de wereld. Ja. En uiteindelijk, ook niet onbelangrijke vestiging... Kaap de Goede Hoop, het huidige Zuid-Afrika. Dat zijn al die comptoiren uh, waar uh, de VOC zat... Professor Klaas Dorenbos is zelf verwoed zeiler. Aan de hand van de tekst van Cornelis Eijks uit 1763... reconstrueerde hij hoe het schip Amstelveen destijds gevaren moet hebben. Je ziet in die eerste eh, paar bladzijden van dat verhaal... Eh, dat er precies genoteerd wordt waar zij de Arabische kust hebben aangevaren. Waar zij ongeveer zijn uitgekomen na hun oversteek over de Indische... Oceaan En uh, waar ze dus de koers uh, noordoost gekozen hebben... om voor de wind, voor de moezon, die dan, dan waait, uh, naar het noorden te varen. Dat uh, gebeurde de eerste nacht. De volgende ochtend was het wat mistig en, en zagen ze geen land. Terwijl ze toch eigenlijk wel dicht bij het land moesten zijn op grond van hun peilingen. En pas in de loop van de ochtend om een uur of negen kwam er kustland in zicht... Ze hebben de hele dag gevaren met dat, met, met dat land achter zich... en ze vroegen zich dus af wat dat nu eigenlijk was. Ze kwamen tot de conclusie dat dat kaap Razo Madraka moest zijn... in hun kaart uh, Mataraka, een oude Portugese naam voor die belangrijke kaap. Bij het peilen in de avond hadden wij de wind zuid-zuidwest. Met gemene en frisse bramzeilskoelte, een ijzige lucht en hoge aanschietende golven uit ten Zuid-Zuidwesten. Toen zagen wij een menigte zwarte duikers. Zijnde zwarte vogelen die zich in de zee onthouden ter grootte van een eendvogel. Zij waren al hier in zo'n grote menigte... als niemand van het scheepsvolk ooit had ontmoet. Het was die avond weer mistig en ze konden de kust niet zien. Ze voeren noordoostelijk richting Muscat... De kapitein dacht dat ze Kaap Matarakka achter zich gelaten hadden. Uh, zij voeren in die richting, dachten ze... maar raakten s'nachts uh, vast op een harde zandbank. En uh, toen het volgende dag licht werd en de mist weer wat was opgetrokken... toen bleek dat zij dus op Kaap Matarakka waren gestrand... op het strand ten westen van, van, van Kaap Matarakka. Omtrent ten elf uur stiet het schip... Er bevonden toen vier vademen zandgrond. De zee was daar maar vier vadems, ofwel zeven meter, diep. Op staande voet werd klarigheid gemaakt om de barkas, de reddingsboot, uit te zetten. Toch, onder het klaarmaken van diezelfde, begon de wind door te komen uit den zuiden, waardoor een zware branding ontstond, zodat het schip twee zware stotingen deed en door de golven en het stoten de laadpoorten opensprongen. Ook achter de vensters en het beeldwerk van de kapiteinskamer... de kajuit en galerijen sloegen de golven in. Nou. En hier dan op het bovendek. Hier heb je ook... Uh, hier zie je die, uh, die touwenconstructie naar uh, de mast toe. Ja, naar het kraaiennest. En, uh, naar het kraaiennest en dan kan je... Omhoog klimmen als je daar de behoefte toe hebt. Ja, nou dat, dat is één. Maar naast behoefte was het natuurlijk ook heel erg belangrijk om eh, als navigatiepunt. Eh, dus eh, om te voorkomen dat eh, de schepen op klippen of met name ook op, eh, op riffen vo eh, voerden, eh, zat er boven in het kraaiennest zat eh, iemand als een soort uitkijk te kijken. En eh, die schreeuwde dan naar beneden wat hij zag. En daarnaast werd er ook gedieploot, Dus met een soort stuk lood uit de diepte van het schip gemeten. Maar dat is dus bij de Amstelveen misgegaan? Ja, dat is bij de Amstelveen waarschijnlijk. Dus een van de redenen wat mogelijker zijn waarom die vergaan is... dat die in te ondiep water is geraakt. En een navigatiefout. En we hopen natuurlijk dat mysterie op te lossen. Ergens voor de kust van Oman moet het wrak van de Amstelveen liggen. Eijks heeft beschreven hoe het gestrande schip... door de harde moesomwind en hoge golven in stukken sloeg. Ja, er is er natuurlijk van alles aangespoeld. Het schip is uit elkaar geslagen. Kijk, het schip sloeg eerst achter. Alleen. Daarna de bakboordzijkant, ook een stuk van 30, 40 meter. Daar zaten vier kanonnen op. Die zijn met dat hele grote zijstuk zo op het strand uh, terechtgekomen. Dat is ook later gezien door anderen... Er waren twee boten aan boord voor het verkeer tussen een schip en de vaste wal. Die ook uh, moesten dienen ter redding van de bemanning. Uh, die zijn kapotgeslagen. Mensen die daar al vast in waren gaan zitten, uh, die, uh, die zijn op twee na allemaal verdronken. En dus wat komt er aan wal? Wrak, hout, enzovoort. Ja, de, maar... Van die twee boten wordt verder niets verteld. Die zijn kennelijk gezonken. Die waren waarschijnlijk ook al afgeladen met allerlei spullen. En wat ze verder op, op het strand vonden, dat was niet veel. Wat, wat vaatwerk, half lege vaatjes met wijn, met, met klapper en zoetolie. Een, een, een vat met vlees, een vaatje snijbonen, een vat met zure kool. En wat heel bijzonder is, is dat er ook een stel varkens... en één koebeest levend op het uh, strand zijn gekomen... En een van die varkens hebben ze nog kunnen vangen. En die is dus geslacht en geroosterd... en ook klaargemaakt voor de maaltijden onderweg. Toen zij op weg gingen, dachten ze dat ze voor twee à drie dagen uh, eten bij zich hadden. En ook nog wel wat water dat ze gevonden hadden. Maar ze hadden geen... Althans, dat blijkt uit de toonzetting van het verslag. Ze hadden geen idee hoe lang het wandelen was naar had. Met een voorraad en proviant voor enkele dagen gingen de mannen op weg. In het Nationaal Archief zijn de grootboeken bewaard van de VOC. Dus de ladinglijsten van alle schepen die uit Batavia vertrokken. En we gaan naar Kareek toe. Want dat, daar ging het om. Daar is Amstelveen gezonken. En dan zien we welke lading aan boord was gebracht om daarheen eh, te brengen. En dan wordt opgenoemd dat er voor de koopman, Willem-Johannes Boesman, want dat is de man die daar zit voor de VOC... en die heeft een bepaalde bestelling gedaan in Batavia... van nou, ik heb deze goederen nodig eh, om hier handel te drijven, of dingen te kopen of eh, te gebruiken. Maar het gaat om het schip Amstelveen... die op 15 juni 1763 van Batavia vertrekt naar Kareek. Er is 3760 eh, ponden eh, muskaatnoten aan boord... Die zijn eigenlijk helemaal niet zo waard. Hè. Dat kun je ook zien: 752 gulden. Karioffel en nagelen. Dat zijn kruidnagelen. Dat is 4400 gulden waard. En dan allerlei andere. Als katoengaren, Java. Kokuma, schilwortel, Wat we nu nog gebruiken in de keuken. Om iets schilder te maken. Sapanhout, Siam. Uit Siam. Dus dan dus zie je weer hoe de handel in de diverse kantoren onderling weer uh, tot doorvoer leidt. Tin, Banka. Dus het gewoon tin, metaaltin. Poedersuiker. Komt waarschijnlijk uit uh, Java. En dan wat kleine grut, zoals uh, een aantal houtlinealen. Dus dat is gewoon voor de bureaukosten van de heer Boesman. Harkpuis, dat zijn allemaal gebruiksgoederen. Een kast met medicamenten. Koyangs rijst, waarschijnlijk ook gewoon voor de koopman en zijn staf. En dan diverse archeologiegoederen. Wapenkamers, kleinigheden, provisieën, ijzeren spijkers. En dat ging dus naar Kijk toe. Het belangrijkste of het duurste artikel aan boord. Dat, ja, dat is daar. In waarde was het? In, het waarde. in waarde is er suiker, poedersuiker. Die is 63.000 gulden waard. Ja, die is natuurlijk bij de, bij de schipbreuk. te uh, wel verloren, aan waarschijnlijk. In de 17e en 18e eeuw liet de VOC ongeveer 1450 grote schepen bouwen. Dus gemiddeld zeven per jaar. Maritiem archeoloog David Bouwman lokaliseerde verschillende scheepswrakken, onder andere van de VOC. Ligt er nou nog heel veel op de bodem en heel veel waardevols? Ja, dat ligt er zeker. De VOC was natuurlijk een grote organisatie. En, nou, van die 1450 schepen zijn er honderden die uiteindelijk niet zijn aangekomen. Nou, zijn in de afgelopen 30 jaar zijn er... Een... Ongeveer tien tot twintigtal zijn inderdaad ook uh, gevonden. Bij toeval door duikers of uh, door vissers. Maar er liggen er nog heel veel. Stel nu dat er een uh, schatgaver was die graag de schip wil opgaven. om de waarde die aan boord was. dan zal hij dus aan de hand van deze lijst dat niet doen. Want hij ziet van: nou, hier is niks aan te halen. Er zit geen uh, goud of uh, zilver in. Uh, tin zal er misschien nog wel uh, in zitten. Dat is misschien tegenwoordig weer wat waard. Maar de rest is, uh, is, is waardeloos geworden. Dat geldt meestal voor alle ladingen ook. die heel veel voorkwamen. Van textiel, dat is ook niet meer natuurlijk bewaard gebleven. Het enige is porselein of munten en, uh, en dat soort uh, spul. En nou wil je later dit jaar een expeditie op gang zetten naar de Amstelveen. Ja. Wat denk je dan na 250 jaar nog te vinden? Wat hoop je? Nou, Wat we natuurlijk hopen is dat er dus nog wel delen van de romp liggen. Dat kan namelijk wel als er bijvoorbeeld een deel van het schip onder het zand ligt. En daarnaast zijn er talloze voorbeelden van dat een ladinglijst die dan gevonden is niet compleet is. En daarnaast werd er ook genoeg gesmokkeld door... Uh de uh, bemanning en uh, je kunt ook de persoonlijke bezittingen vinden. Dus van alles mogelijk. Inderdaad, het suiker en de, en de nootmuskaat zullen het niet meer vinden. Maar goed, daar, dat zijn, vinden we ook niet zo interessant. En Amstelveen had bijvoorbeeld als ballast ook tinnen broodjes aan boord. En uh, uit archief is gebleken dat dat geen volledige tinnen broodjes waren... maar een soort lood en waar een soort tinnen jasje omheen gedaan is. En het is natuurlijk heel aardig om te kijken of dat waar is. Je toetst dus de historische bronnen aan de, aan de werkelijkheid... En wat daar natuurlijk achter zat, een soort oplichting uit de 18e eeuw. En dat is natuurlijk heel interessant om dat ook te vinden. Nou, daarnaast kun je natuurlijk tientallen vragen stellen aan zo'n zo wrak, om, he, om informatie boven water te halen. En ik ben er absoluut van overtuigd dat er nog genoeg ligt. Dus daar, uh, daar maak ik me geen zorgen om. David Bouwman is van plan later dit jaar, in samenwerking met collega maritiem archeologen uit Omaan, een expeditie te ondernemen op zoek naar het wrak van de Amstelveen. Klaas Dornbos heeft door de teksten van IJks zorgvuldig te lezen... en door op satellietbeelden van Google Earth te kijken... kunnen reconstrueren waar Cornelis IJks van dag tot dag gelopen moet hebben. Zo heeft hij bepaald op welk strand de schipbreukelingen moeten zijn aangespoeld. Dit zal David Bouwman van groot nut zijn... wanneer hij met een boot de bodem van de zee gaat afzoeken... op zoek naar de rampplek en de resten van de Amselveen. Er zijn natuurlijk bij die uh, stranding uh, mensen in het water terecht te komen die een lange tijd op dat strand gespoeld hebben... tussen masten, uh, stengen, uh, zeildoek, uh, touwen. en uh, kwamen daar grote grondzeeën op die, op die kust terecht. Dat zijn werkelijk ongelooflijk ongelofelijk hoge golven. En uh, het was geen pretje om daartussen gemangeld te worden. Je moet je voorstellen, dat is dus eigenlijk een soort wasmachine... met punten en, en, en, en ijzerwerk en weet ik wat allemaal. Ex beschrijft dat heel beeldend. En het komt er eigenlijk op neer dat hij eigenlijk geradbraakt is... En, en, en door anderen over dat wrakhout heen... op een wat hoger gelegen gedeelte van het strand is, uh, is terechtgekomen. Hij was en zelf ook aardig gewond. Hij dacht dat hij ernstig gewond was. Maar... De volgende ochtend toen hij wakker werd en de jongens erheen keek. En, en ik denk dat hij nadat hij wat gegeten en gedronken had, dat het al wel weer wat meeviel. Ik lag geheel buiten kennis terwijl ik een gat boven mijn hoofd en boven mijn linker oog had gekregen. Ook mijn armen en benen zagen eruit alsof zij gevild waren. De meester en de boodsman kwamen eraan aan, vraagden of er geen officieren zoals de kapitein of de stuurlieden aan de wal gekomen waren. Waarop zij tot de antwoord ontvingen dat ik er was. Doch zij dachten niet dat ik het leven zou behouden. De meester verbond mij met een stukje plaatste dat hij in zijn zak had... en de bootsman legde mij met mijn zij tegen een zandheuvel aan. Andere kerels trokken mij mijn natte kleren uit... en anderen drogen van hunzelf aan... Vervolgens ging de bootsman met wat kerels enige planken halen... van welke zij zo goed als zij konden een tent bouwden... ter bescherming tegen de wind, de douw en de kou. S'avonds monsterde de bootsman het volk... en vond uit dat van de 105 zielen die met het schip op tocht waren gegaan... nog door de voorzienigheid en de genade van de heer... wij met 30 zielen in het land der levenden waren gebleven... Van de doden was niemand herkenbaar... omdat zij merendeel hun armen, benen, hoofd enzovoort hadden verloren. Het was smechtelijk diegenen... welke dit ramspoedige noodlof getroffen hadden, te aanschouwen. Onder ons, die waren gered, waren verschijnende gekwetsten. Snachts werd de wacht gehouden. Ik meende dat de heren die nacht een einde met mij zou hebben gemaakt... omdat ik zodanig zware stekingen in mijn zijde kreeg zodat ik soms geen aasen meer kon scheppen. Eycks heeft een ongemeen helder verslag geschreven over ruim 30 dagen zwerven door de Zuid-Arabische woestijn. En hij beschrijft ook de, de terugweg op een groot VOC-schip dat naar Batavia gaat. Zij werden naar Batavia gestuurd om verhoord te worden. Niet omdat ze verdachten waren, maar omdat ze in Batavia zouden moeten weten wat. De oorzaak van het ongeval was. Samen met anderen die dus langs andere routes Batavia hadden bereikt, zijn er dus mensen verhoord. En men heeft geconcludeerd dat de schipper Pieters een aantal fatale fouten heeft gemaakt, en dat dat de oorzaak van de ramp is geweest. Ja, dit was het eerste deel van een driedelig serie over het VOC-schip de Amstelveen. Dat zonk voor de kust van Oman. Samenstelling Gilles Frenke, montage en muziek Arie Visser. Met dank aan de Nederlandse ambassade in Oman. En het boek van Klaas Doornbos Shipwreck and Survival in Oman is in het Engels uitgegeven bij Palace Publications. En volgend jaar verschijnt er een Nederlandse editie. Volgende week deel 2. En u kunt de hele driedelige serie op CD bestellen door 1350 over te maken naar Giro. 444600 van de VPRO in Hilversum onder vermelding van De Amstelveen. Dus 1350 naar Giro. 444 en Die informatie is ook terug te vinden op onze website. En ik ben nu Marnix Kolhaas van die site aan de telefoon om te horen wat er nog meer allemaal te beleven is. Marnix. Ja, Paul, goedemorgen. Um, op de website geschiedenis24.nl hebben we deze week onder andere een uitgebreid uh, dossier over de geschiedenis van het uh, Stedelijk Museum in Amsterdam. Dat. Uh, door Beatrix uh, eindelijk weer heropend is. Uh, je kan er bijvoorbeeld haar eerste bezoek uh, aan het stedelijk uh, zien in 1956. Samen toen toch nog, nog met uh, haar moeder uh, Juliana en uh, oma Wilhelmina. Uh, verder de grote tentoonstellingen uit de jaren 60 met uh, onder andere Karel Appel, uh, Picasso, Luchert. Allemaal in kleur ook te zien. Uh, wat ik zelf heel erg grappig vind is een tentoonstelling in 1975 met uh, kunst van de BKR. De beeldende kunst, uh, kunstenaarsregeling. Prachtige schilderijen, maar heus, Maar ze werden destijds nog wel in stedelijk opgehangen. Uh, en ook heel bijzonder een uh, bezoek van uh, Mussert in 1943 aan de tentoonstelling De Jeugdherberg van Morgen. Want ook in de oorlog uh, was het stedelijk gewoon open en werd toen uh, met uh, nazikunst volgezet. Um, verder twee uitgebreide dossiers over het uh, wereldkampioenschap wielrennen wat uh, vandaag afgesloten wordt. We hebben een dossier over de Kauberg, hoe die vanaf 1938 al is beklommen. En een prachtig verslag van het eerste wereldkampioenschap dat in Nederland werd gehouden in 1925 in Apeldoorn. En toen hadden ze bedacht om uh, halverwege, een beetje in de traditie van de Elfstedentocht, een stempelpost in te richten in uh, café-restaurant De Woeste Hoeve. Op de Veluwe, je ziet daar echt de wielrenners bij de voordeur naar binnen gaan, een stempeltje halen en vervolgens bij de achterdeur weer het parcours vervolgen. Dat allemaal te zien op de website geschiedenis24.nl. En wie op Hollandoc het geschiedenisprogramma wil zien op het themakanaal, die kan straks om 12 uur kijken naar de documentaire Wij Oranje, die door Peter Brussen in 2002 werd gemaakt over de politieke macht van de Oranjes. Ook dat is weer een actueel thema. Oké, okay, maar niks. Bedankt en tot volgende week. En uh, wij gaan van de historische Kouwberg nu even naar de actuele, naar Gio Lippens. Ze zijn er nog niet hoor, uh. bij de Kouwberg. Want ze zijn langzamerhand op weg naar uh, die lokale ronde. Inmiddels wel de lange Raarberg gepasseerd uh, in de buurt van Meersen. Dan krijgen we nog de Putberg, de Rugweg, de Eperheide, Hoogkruts. En dan komen ze voor het eerst bij de Bemelerberg, komen ze op het lokale circuit. Dan krijgen we die rondjes van uh, 16 kilometer Mark Cavendish, de wereldkampioen van vorig jaar. Zagen we ze juist op kop rijden van het peloton. Hij is nou ja, niet echt huizenhoog favoriet hier. Dat heeft alles te maken met die heuveltjes. Maar hij leidde het peloton in de achtervolging op een behoorlijk grote kopgroep. Een mannetje of twaalf denk ik zo'n beetje. Vitali Boets uit Oekraïne en Gatis Smukulis uit Letland waren de aanstichters van al dat kwaad. Zij reden weg en kregen uiteindelijk gezelschap van een mannetje of tien. Daarbij geen Nederlanders. Geen Belgen. We zagen dat de Nederlandse ploeg zich heeft laten verrassen. Later was het Bert-Jan Lindeman die probeerde erachteraan te rijden. Hebben we ook gezien dat Koen de Kort het nog even geprobeerd heeft. Zij kregen telkens een bewaker met zich mee. En dat betekende dat ze weer teruggepakt werden door het peloton. En dat betekent dat de Nederlandse ploeg en de Belgische ploeg... ...de ploeg misschien wel met de grote favoriet Philippe Gilbert... ...straks in de achtervolging zal moeten. Het verschil is nog niet groot tussen de kopgroep en het peloton. Het is nog een seconde of 35... Maar als het peloton dadelijk stilvalt... en dat zou zomaar kunnen gaan gebeuren met die behoorlijk grote kopgroep... dan kan die voorsprong wel eens enorm oplopen. En dan moeten de Nederlanders toch echt serieus in de achtervolging. Willen ze nog een beetje meedoen in de finale van het wereldkampioenschap? Oké, okay, Gio Lippens, bedankt. Uh, wij zijn hiermee aan het einde van OVT. Straks na het lange nieuws de perstribune van Max... waar ook Gio Lippens uh, te gast zal zijn onder meer. Naast hem ook Jan Jansen, want de perstribune... is ook bij het wereldkampioenschap wielderd rennen aanwezig. Wij zijn er volgende week, zondag weer om tien uur. Tot dan. Nog een prettige dag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant, ja, die is binnen.